7 uur, het NOS-journaal, Doral Megens. Dijk in New Orleans lijken stand te houden. Winkeliers steeds vaker bang voor gewelddadige dieven. Een protest Greenpeace tegen Nederlands schip in Australië. Het lijkt erop dat de waterkeringen en veiligheidssystemen rond New Orleans... de tropische storm Isaac doorstaan. Er zijn gebieden onder water gelopen en een paar honderd mensen geëvacueerd... Maar er zijn vooralsnog geen berichten van dijkdoorbraken of slachtoffers. Waarschijnlijk wordt pas vandaag duidelijk welke schade Isaac heeft veroorzaakt... en welke hulp mensen nodig hebben. De burgemeester van New Orleans heeft een avondklok ingesteld. orkaan Isaac is weliswaar afgezwakt tot een tropische storm... maar het is nog te gevaarlijk om buiten te zijn. Het Amerikaanse Hurricane Center waarschuwt... dat er ook de komende dagen nog veel regen zal vallen.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 als winkeliers de zekerheid hebben dat het zin heeft om 112 te bellen... bij een diefstal die dreigt te escaleren. Daarnaast is het volgens de organisatie belangrijk... dat de politie na zo'n telefoontje meteen komt. Actievoerders van Greenpeace hebben in een Australische haven... geprotesteerd tegen de komst van een Nederlands visserschip. Maar de milieuorganisatie kon niet voorkomen dat het schip... de Margiris, de haven van Port Lincoln, binnenliep. Het schip van het Nederlandse bedrijf Parlevliet en Van der Plas... Wil 18.000 ton vis uit de Australische wateren halen... en in de haven wachten op de vergunning daarvoor. De overheid moet daar nog een besluit over nemen. Australische recreatievissers zijn bang voor uitputting van de lokale visstand. Greenpeace voerde ook al actie bij het vertrek van het schip uit IJmuiden. De oceanen verzuren steeds sneller en in sterkere mate. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht hebben dat aangetoond... samen met internationale collega's. Het onderzoek verschijnt vandaag in het tijdschrift Nature. De onderzoekers hebben monsters genomen uit de oceaanbodem. Uit die monsters wordt duidelijk dat er de afgelopen 53 miljoen jaar vaker periode zijn geweest... waarin de oceanen zuurder werden, bijvoorbeeld na vulkaanuitbarstingen. Maar het proces gaat nu sneller dan anders. Oceanen verzuren door de uitstoot van CO2. Een hogere zuurgraad verstoort het leven in de oceanen. Het kalkskelet van schaaldieren en koraal lossen op in het zuur. In Afghanistan zijn drie Australische NAVO-militairen doodgeschoten door een man in een Afghaans legeruniform. Het gebeurde in de provincie Uruzgan, waar 1500 Australische militairen zijn gelegerd. Twee mensen raakten gewond. Steeds vaker worden NAVO-militairen aangevallen door Afghaanse militairen. Deze maand zijn zoal 15 buitenlandse militairen gedood. Dodental over heel 2012 staat op 45. De meeste van hen zijn Amerikanen. De NAVO heeft maatregelen genomen om de veiligheid te verbeteren. Zo moeten militairen voortaan altijd een geladen geweer bij zich hebben op de basis. ING verkoopt een Canadees onderdeel. ING Direct Canada aan de Scotiabank. Die betaalt er omgerekend 2,5 miljard euro voor. De verkoop levert ING naar verwachting ruim een miljard euro winst op. ING Direct heeft weinig kantoren. Klanten bankieren vooral via internet en telefonisch. 1100 werknemers en 1,8 miljoen klanten van ING Direct Canada zullen volgens de bank niets merken van de verkoop. De koper Scotiabank is de op twee na grootste bank van Canada. In Londen zijn de 14e Paralympische Spelen geopend. De openingsceremonie werd gehouden in het Olympisch Stadion en werd bijgewoond door onder andere koningin Elizabeth, prins William en zijn vrouw Kate. Speerwerper Ronald Hertog droeg de Nederlandse vlag. De Paralympische Spelen zijn groter dan ooit. 4200 gehandicapte atleten uit 170 landen doen mee. Bijna alle 2,5 miljoen toegangskaartjes zijn verkocht. De eerste Paralympische Spelen werden ook in Engeland gehouden in 1948. Toen deden 16 gehandicapte atleten mee. Het weer eerst bewolkt, kans op wat regen. In de loop van de ochtend breekt vanuit het westen de zon door. Vanmiddag wisselend bewolkt, met af en toe zon, maar ook wat buien. Maxima loopt uiteen van 20 graden aan zee tot 22 graden in het oosten. Morgen weinig verandering, het wordt dan nog wel wat kouder dan vandaag. En dit is de ANWW Verkeersinformatie met files op de A7 Herenveen richting Groningen. Daar rijdt het langzaam over twee kilometer bij drachten door werkzaamheden. En op de A28 naar Utrecht, daar staat tussen Amersfoort-Vathorst en Amersfoort drie kilometer. Wat zou Nietzsche's standpunt zijn in het islamdebat?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 Lara Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Heeft de Nederlandse overheid eigenlijk wel geleerd van de vorige crisis? 2008? Nee. Want opnieuw is Nederland te traag als het gaat om het doorvoeren van hervormingen. Dat zegt een hoogleraar. We spreken hem zo dadelijk in de uitzending. We gaan eerst naar Syrië. Want komen er in dat land veiligheidszones om vluchtelingen te beschermen? Die vraag moet worden beantwoord in het overleg vandaag in de VN-veiligheidsraad. Dat overleg is een initiatief van Frankrijk dat die veiligheidszones wil. Correspondent Frank Renoud, Frank, Frankrijk beseft wel dat dat een lastige zaak wordt? Nou, dat kun je wel zeggen, ja. Maar wat Frankrijk vooral wil... is dat de humanitaire problematiek nu eens heel hoog op de agenda wordt gezet. Volgens de Verenigde Naties zijn in Syrië 1 miljoen mensen op de vluchten. Vele tienduizenden zijn ook nog eens de grens overgestoken. Met name naar Turkije ook. Nou, Frankrijk zegt die mensen leven onder erbarmelijke omstandigheden. En de groep vluchtelingen groeit ook nog, hè. 5.000 Syriërs per dag vluchten nu naar Turkije per dag 5.000. Daar moet een oplossing voor worden gevonden, zegt minister van Buitenlandse Zaken Laurent Fabius. Les populations fuient. Et si les pays qui les reçoivent ne peuvent plus les recevoir... et si en même temps euh, le clan Assad euh, refuse de les avoir chez lui, qu'est-ce qu'on fait en c'est là où la question des zones tampon se pose. Si ces gens-là dans des zones libérées, d'ailleurs contrôlées par la nouvelle armée syrienne, si ces gens-là se il va falloir les protéger. C'est s'appelle zone tampon. Mensen vluchten voor het bewind van Assad, zegt Fabius. Maar de buurlanden kunnen al die vluchtelingen niet huisvesten. Dus dan is het antwoord: bufferzones, speciale zones in Syrië, in gebied waar de rebellen al de baas zijn. Voor de duidelijkheid, daar moeten de vluchtelingen worden opgevangen. Maar die zones moeten dan ook beschermd worden, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. En dat inderdaad dat bevestigt. Dat is heel erg moeilijk te organiseren. En daarom wordt het dus besproken in de Veiligheidsraad. Op ministersniveau wel, waar, maar in New York door de leden van de Veiligheidsraad. Ja. Ja, dat is natuurlijk een gevoelig punt als er beveiligd moet gaan worden, Frank. En er is door velen al geprobeerd in de Veiligheidsraad iets voor elkaar te krijgen voor Syrië. Gaan de Fransen andere landen eh, overtuigen, denk je? Nou ja, er wordt druk gelobbyd natuurlijk achter de grenzen inderdaad. En achter de schermen moet ik zeggen, euh, over grenzen heen tussen verschillende landen. Er zijn westerse landen voorstander van die veiligheidszones. Maar niet inderdaad, precies zoals je zegt, wil meedoen aan het beschermen ervan. Bijvoorbeeld met gevechtsvliegtuigen ja, door een no-fly zone in te stellen. Kijk, Assad zelf is natuurlijk tegen en daardoor zijn landen huiverig. De Amerikanen bijvoorbeeld zijn helemaal niet te springen om deel te nemen aan zijn no-fly zone. Turkije aan de andere kant bijvoorbeeld. Buurland natuurlijk is wel een van de grote voorstanders. Want dat land zegt, ik kun de stroom van vluchtelingen uit Syrië. Niet meer aan. Tachtigduizend Syriërs zitten al in Turkije. Hoe denken ze er in Syrië uh, zelf over eigenlijk? Uh, het Syrisch verzet, hoe staat dat tegenover veiligheidszones? Nou, die oppositie is vooral veel met zichzelf bezig nu... omdat verschillende landen, waaronder Frankrijk deze week... heel nadrukkelijk hè, hebben opgeroepen aan de oppositie... om de krachten te bundelen, om een overgangsregering te vormen. Dat gaat allemaal heel moeizaam. Er zijn verschillende stromingen, het kunnen het moeilijk eens worden. Maar een van die verzetsleden, Basma Kotmani, een prominent verzetslid... is daarom opgestapt, omdat de mensen het niet eens konden worden. Zij zegt, persoonlijkheden moeten nu eens opzij worden gezet. Maar zij zei wel heel hoopvol te zijn... en zij zit midden in dat diplomatieke circus... Zij zei heel hoopvol te zijn over de komst van die buffers... Je ne pense pas que le régime soit véritablement en mesure d'empêcher l'établissement de cette zone, mais il est, il est clair qu'il va falloir protéger cette zone, d'où peut-être le début d'une présence maintenant internationale au sens d'une protection de cette zone. Nou, die dissidente Kotmani zegt volgens haar is het regime van Assad niet in staat om die veiligheidszones tegen te houden in Syrië. En de westerse landen weten dat ook. Als die zones er komen, dan zal het in bevrijd gebied zijn, zoals je eerder zeiden van de opstandelingen. Dus. En volgens haar zullen dat dan de eerste gebieden zijn waar de internationale gemeenschap militair gaat inzetten om de vluchtelingen te beschermen. Dat hoopt althans die dissidente Kotmani. Frank Renaud vanuit Parijs. En over de oneenigheid bij de oppositie in Syrië praten we straks door. Na half acht doen we met Arabist Leo Kwart. We gaan van Parijs naar Tampa. De Republikeinen, ja, als ze dan één ding een hekel hebben, dan is het wel Obamacare, de verplichte ziektekostenverzekering voor iedere Amerikaan. Op de Republikeinse conventie in Tampa, Florida, maakte Running Mate Paul Ryan gehakt van deze Obamacare. En daar is hij speciaal voor ingehuurd door kandidaat Mitt Romney. You would think that any president, whatever his party, would make job creation and nothing else his first order of economic business. Je zou toch zeggen dat iedere president tijdens een economische crisis van banen scheppen zijn prioriteit zou maken? Deze president deed dat niet. In plaats daarvan kregen we een lange polariserende campagne die de regering alle macht bezorgde over onze gezondheidszorg. Mid Romney heeft Paul Ryan vooral gekozen vanwege zijn politieke expertise. Ryan schrijft een eigen republikeinse begroting in 2010... en komt met een alternatief voor Obamacare, de nieuwe omstreden wet op de gezondheidszorg. Zijn plan voor de ouderenzorg, Medicare, maakt veel discussie los. En die wordt goed gevolgd in Florida. Omdat dit toch een beetje het bejaardenhuis van Amerika is. Tamara Cribben geeft ouderen advies over gezondheidszorg. Obamacare en het plan van Ryan... Ik denk dat ze both need fixing. It would I have to tell you, in my opinion, focus that... Beide plannen moeten worden aangepast. En als ik zou moeten kiezen, I'm torn. Ik weet het niet, zegt Cribben. Haar twijfel is bijna symbolisch. Want Florida is een staat die altijd op de WIP zit. Iedere stem telt hier. Niet voor niks houden de Republikeinen hier hun conventie. De twee kandidaten doen alles om Florida binnen te halen. En het is vooral de oudere stem die hier van belang is. We're at La Teresita in Tampa, Florida. It's what is called Bolichi Boulevard. This La, La Terrecita is dit een, uh, een Spaans tentje. Wat heeft u, wat heeft u ontbeten? Het is het café con leche, but they have everything. It's Cuban, it's mostly Cuban. Ik heb gewoon een, een café laten gehad, veel Cubaans. Uh, Olga, you're, you're still in your about. own business in 81? Yes. My daughter and I run a, Respect? Yes, my daughter and I uh, run a business. Olga 81 en heeft nog haar eigen zaak. Een bruidswinkel. Well my opinion is that yes the whole medicare the whole medical field we needed to do something to correct it. Kijk het is duidelijk er moest natuurlijk iets gebeuren met onze gezondheidszorg er moest iets gaan veranderen. We didn't need to go as far as we did with Obamacare. Maar we hoefden niet zo ver te gaan als obama. Basically I just don't believe that the I don't want the government to take control of any of my health issues. Ik wil niet dat de regering bepaalt wat ik moet doen aan gezondheidszorg. Our poor people have television sets, they have cell phones, they have cars. Oké. Okay. Olga zegt: "We hebben geen echte armen meer in dit land." Onze armen hebben televisies en mobiele telefoons. First of all, most of the people that don't have insurance, half of them don't want it. En veel van die mensen die willen geen ziektekostenverzekering. Maar dat betekent niet dat je de rest het moet voorschrijven. Ik like Ryan's plan, dat als je 55 en over. Now... Het gezondheidszorgplan van Ryan. ik vind het uitstekend. Dan heb je zelf veel meer de keuze. En ja, ik was een registered democrat. Maar. But... En Olga, dat is ongeveer de vleesgeworden swing state. Ze was democrat en is nu republikein. Ik denk niet dat Romney pays 14% op zijn taxen. en ik 29% op mijn taxen. Dat is niet fair. De belastingen. Romney betaalt 14% belastingen. Ik betaal 29% belastingen. Dat is toch niet eerlijk? Willie, grote zwarte man, komt een broodje halen. In een groot oranje hand loopt hij. People believe the lies that they tell. They are a party of lies. And they tell their lies quite often and quite well. Allemaal gewone mensen hier, maar ze geloven de leugens van de Republikeinen. Want ze vertellen ze vaak en ze vertellen ze goed. De Republicans zijn zo so extreme in hun posities, ik might misschien up and vote this year. en dit jaar. Daarom ga ik weer stemmen nu. I'm about it. Tenminste, ik denk erover. Retired, uh, Hier in deze simpele diner, de politiek leeft volop en alle meningen zijn er te vinden. Florida, echt een swing state, waar het altijd weer spannend is of die republikeins of democratisch wordt. Een staat die de verkiezingen kan beslissen. U hoort een bijdrage van onze correspondent in Tampa, Wessel de Jong. Nou, dat mooie, was hem. Mooie geluidjes. <laughs> In Londen weten ze wel hoe, weten ze hoe dat moet, hoor uh, grote evenementen openen. Gisteren de Paralympische Spelen die werden geopend. U hoort zo'n verslag. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, John Hokka. Met slechts 1 viel op de A58 vanuit Breda richting Eindhoven. Daar staat dus de Baars en Moorgestel 3 kilometer. Maar er zijn ook problemen bij de sporenwegen. Want door een seinstoring rijden er tussen Maastricht en Heerlen geen treinen. En de vertraging is daar meer dan een uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten... Het werd opnieuw een spektakel in het Olympische Stadion. Correspondent Anne Sane volgde de opening in het park vlak naast dat stadion. Voor de tweede keer in de tijd een Olympische openingsceremonie in Londen. Vanavond zijn het de Paralympische Spelen. En net als tijdens de Olympische Spelen is de ceremonie te zien op schermen door heel Londen. Ook hier in Stratford Park. In de schaduw van het Olympisch Stadion zitten tientallen toeschouwers op het natte gras te kijken. Ik sta hier naast Alistair, een van de toeschouwers. Alistair, je bent toch komen kijken, ondanks de regen. Vertel. Yeah, I mean like the community is getting together, the whole atmosphere is electric. It's just like something like this doesn't happen in people's lifetime, you know. So you just come out and enjoy the community. Er hangt een goede sfeer, mensen komen samen. Zoiets gebeurt maar één keer in je leven. En daarom vindt Alistair het dus belangrijk om van te genieten. En hier nog een groot supporter van de Paralympische Spelen. Haar naam is Josephine. Ze zit op een tuinstoeltje en wappert met een Britse vlag. Oh, I love it, I love it. I love it. I'm here to you know to support the team. I'm so delighted I'm glad I'm here to support them. Yay! de sfeer zit er goed in en het herfstachtige weer mag de pret niet drukken. De Olympische vlam daarentegen heeft wel wat tegenslag. Hij is 2,5 uur vertraagd. En omdat de organisatie bang is dat hij niet op tijd in het Olympisch stadion is vanavond, is er een reservevlam vooruit gegaan. De echte vlam die zal hier vanavond ook nog door het park komen... ...voor hij naar het stadion gaat en hopelijk is hij dan dus toch nog op tijd. De komen voor er staan hier heel wat zenuwachtige mensen langs de hekken te dringen... ...want de Olympische vlam zal zo het park binnengedragen worden. En daar wordt de vlam het park binnengedragen door een delegatie Paralympische sporters, een paar in een rolstoel en een paar lopen erachter. Hoe does het feel om to, to een torchbearer? Fantastic! Doe, do Doe je zelf ook aan sport? Yeah, wheels basketball. What would you say to people who think Wat zou je it's tegen mensen willen zeggen die uh, denken dat de Paralympische sport. sport moeilijker is dan een gewone sport? Just have a go, get involved. You never know. Op het scherm in het park is inmiddels te zien dat de openingsshow voorbij is en de presentatie van de landen is begonnen. En wat vond je van de openingsceremonie? Ik dacht het was absoluut fantastisch. En ik denk dat dit be even beter en even meer inspirerend than dan Een grote inspiratie voor mensen. Op wat voor manier bedoelt u? Ik denk dat het things that mensen have overcome, de the difficulties die ze and, and... Geweldig om te zien hoe mensen de moeilijkheden van een handicap overwinnen. Nou, de openingsceremonie loopt tegen het einde. Ondanks de vertraging is de vlam inmiddels toch nog op tijd in het stadion aangekomen. De Paralympics zijn officieel begonnen en het feest in het park Dat lijkt nog wel even door te gaan. Anasana vanuit Londen en de Paralympische Spelen zijn dus geopend. Het is uh, tien minuten voor half acht. Wij gaan uh, weer eens naar onze eigen Jessica Fletcher. Mijn Remmers. Ja, <laughs> murder she wrote. Ik, ik begon vanmorgen in, uh, we zijn in Baarle-Nassau, Baarle-Hertog. Ik moet even uitleggen, dat is uh, niet een dorp net als kerkraten... waar de grens gewoon doorheen loopt, nee. Het zijn allemaal eilandjes, hè? Ja, het zijn dertig eilandjes, België. In Nederland. Ja, dus je rijdt ook misschien soms wel zeven kilometer door Nederland om weer in België uit te komen. Het is echt een ja, lappeteken. Correct. correct. En... Ja. en we hadden het al over de Femisbank met die gekke kluis. Hier kan dat ook nog zijn allemaal opengeboren kluis. Dit was een soort bank waarbij je Nederlands geld binnen kon brengen. Dat ja, verdween dan, hè? want dit gebouw staat exact op. De... Al die dingetjes erin. En toen kwamen we een wand tegen. Een wand, en dat bleek helemaal geen kluisjes... maar dat bleek weer een geheime gang naar een andere wand te zijn. Nou, maar we zijn hier vanwege een heel ander curieus verhaal... namelijk het grenslijk. Leg uit, waar lag het lijk? Het lijk lag daar, in een kamertje. was toen een speelkamer, heb ik begrepen. Ja. En hier Hierachter. Dus is dat een kantoor. Ja. Hierachter, ik ben natuurlijk de sleutel vergeten... dus ja, ik direct even gaan pakken... Maar hier lag dat in een kist. Ja. Nu moeten we even uitleggen, dit is dus een bankgebouw geweest. Daarna is het nog van iemand anders geweest, die heeft het pand verbouwd. Het is een wit gebouw, het, de grens loopt er dwars doorheen. Dit gebouw is gebouwd om te misleiden, zei u net. Ja, klopt. Ik denk, denk dat het destijds door de mensen van de bank... al bewust halverwege op de grens is gebouwd. Met die gekke benedengang en die verborgen kluis. Ja, om gebruik te kunnen maken van de voor- en de nadelen van een grensovergang. Toen uh, werd het van iemand en die uh, zat ook een beetje in de seksclubs en zo. Die Wordt huurde... dat zeggen ze toch, dat was de, de huurder destijds. Ja? Robert Jan B. Die zit nu vast, want in 2008 is achter deze deur... een, een kist gevonden, daarin zat een kliko, daarin zat peurschuim... en daar zat het lichaam in van de Russische Katrina Kaniak. En nou, nou gaat het er vandaag om of dat die zaak verder gaat met de rechtbank... Ja, ze gaan vandaag heb ik begrepen een uitspraak gedaan... of dat het bewijs en onderzoek klopt. Ja, want het zit nog vol mysteries. Ja, het is volgens mij niet duidelijk waar wat gebeurd is, door wie en hoe. Ja. Wat, wat was dat voor persoon die hier toen in zat? Kent u hem? Ik ken hem niet, ik heb hem ooit in het dorp gezien, maar ik heb geen idee. Volgens mij, een, een, zoals de verhalen gaan... een. Dubieus figuur, maar ik ken hem niet, dus ja. weet ik niet. Nee. Hij is verdachte, laten we dat vooral vooropstellen. Um, goed, er is onderzoek gedaan. De, de, de Belgische politie heeft er zich mee bezig gehouden. Toen bleek het toch Nederlands te zijn, hè? want waar staan we nu? België of staan we nu in Nederland? Je staat nu op de grens. Ja. Dus het lichaam is gevonden in? Nederland. Maar de misdaad is welke misschien gepleegd? Wellicht in België. Oké, okay, want dan moeten we hier de trap op. Dan gaan we hier achter de trap op en ze is in België als vermist opgegeven. Dus de Belgische politie is hier binnengetreden... langs waar wij vanochtend naar binnen gingen. En zijn via België Nederland ingesukt. En waar zit nu de boekenkast? Die is hier een stukje terug. Ja, en dat is het volgende mysterie. Ze stapelen zich hierop, want hier zie ik een boekenkast. En die kan open. Het is geen kasteel, maar het lijkt het wel. En dan komt er ineens, echt waar, een trap tevoorschijn. En waar komen we dan weer in? In een geheime gang. Dan kom je in een keldergang. En, uh, naar de bar. Naar <laughs> de bar. We gaan er gelijk heen. Laat de koffie maar zitten.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 je voulais vous parler de la misère Je voulais vous parler de la folie D'un traitement sécuritaire De pardon et de l'oubli Esclave et aliéné, De la cause à la déraison Attendant quelque chose Qui ne produira pourtant jamais Et je voulais vous parler des femmes Et de Godard De leur parfum de 68. Le nom condemne du mois d'octobre 61 Et je voulais vous parler des femmes Et des godards de leur parfum du 68 Le nom condemne du mois d'octobre 61 et St. Clement met Boulevard Arts. Het verhogen van de pensioenleeftijd, de hypotheekrente aan banden leggen of misschien het ontslagrecht versoepelen. Nederland is met het inzetten van dit soort grote hervormingen te traag, concludeert hoogleraar bestuurskunde Walter Kickert van de Erasmus-universiteit in zijn onderzoek. Hij onderzocht hoe Nederland, België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken hebben gereageerd op de crisis. En van de aanpak van andere landen kunnen we leren. Meneer Kickert, goedemorgen. Goedemorgen. Steekt Nederland daarbij af bij die andere vier? Ja, uh, in die zin van, uh, in, in dat onderzoek wat ik gedaan heb, was uh, het onderzoek naar de bankencrisis in 2008, en dan de economische crisis in 2009, en ja. dan de begrotingscrisis in 2010, heb ik een stel landen gekozen, niet alleen de, de grote en de kleine, hè, dus Duitsland en, en uh, Groot-Brittannië als de grote, en België, Nederland en uh, Denemarken als de kleine, maar... Vooral ook in verschil in politiek systeem. En die. die uh, Engeland, <coughs> Groot-Brittannië. heeft een systeem van. Uh, zeg maar een twee-partij systeem met een één partijregering Overigens tot aan uh, de coalitieregering van 2010. Maar dat is hun traditie. Al die andere landen hebben coalitieregeringen. Dus dan heb je meerdere partijen. En een regering bestaat ook uit meerdere partijen. En in zo'n soort coalitiesysteem, consensusdemocratie. is besluitvorming gewoon. Veel langzamer. Dus uh, dat is wat waarin uh, Nederland en andere consensusystemen zich nou, nou, Als je dan vervolgens Nederland met België vergelijkt... dan zie je dat in België dat systeem nog veel complexer... nog veel ingewikkelder is. En dat het daar dus nog veel moeilijker is om tot... Uh, diepgaande besluitvorming te komen. Ja. Interessant, meneer Kikkert. Is het ook nog eens zo dat in Nederland de situatie misschien nog wel weer anders is... omdat um, ja, het politieke landschap volledig versnipperd is... de flanken inmiddels uh, bezet zijn met partijen die nou, veel leden of veel kiezers aantrekken... Uh, conservatief zijn, het liefst hervormingen willen tegenhouden ook? Nou, weet je, het gaat dus niet om hervormingen tegenhouden. Het gaat om het feit dat als jij in een coalitie met meerdere partijen een besluit moet nemen... Mm -hmm. Dat, dat, dat je dus nooit met veel partijen tegelijk zult krijgen die één fundamentele hervorming wil. Je kijkt, kijkt maar naar de verkiezingsprogramma's nu ook. Hè. Ze willen allemaal wel wat, maar ze willen niet allemaal hetzelfde. Hè. En als je ze dan allemaal rond de tafel zet, dan krijg je er dus nooit een één fundamentele hervorming uit. Nee, je, overiging... je krijgt dus eigenlijk uit alle programma's wat. Ja, en dan krijg je dus een compromis. En dat is dus een, ja, weet je, dan krijg je dus net zoals bij de coalitieakkoord van 2010... Een soort onsamenhangende lappendeken van allerlei compromissen. in plaats van dat je allerlei diepgaande maatregelen. Hm. Dus, dus meneer, ik het als we al hervormen. dan is dat te slap? Ja, waarschijnlijk wel. Nou, terwijl het, dus het absurde is. ik weet niet of je je nog me kan herinneren. maar in 2009 Bolkende, heeft eh, toen eh, ambtelijke heroverwegingswerkgroepen ingesteld. die nog voor de verkiezingen in 2010 hebben gerapporteerd. En weet je, dat waren dus per beleidsterrein. Hè, dus onderwijs, volkshuisvesting, noem allemaal maar op. Een club van topambtenaren. die drie scenario's moesten uitwerken. Eentje was gewoon een beetje bezuinigen. dat is meestal efficiëntiemaatregelen. maatregelen. Twee was een paar drastische maatregelen. En scenario drie was dus 20% bezuinigen. Ja. En daar stonden in al die rapporten. Stonden wat deskundige topambtenaren op dat terrein. wisten dat waarschijnlijk de fundamentele hervorming. Dus weet je, we weten huis wel wat de fundamentele hervormingen zouden kunnen zijn. Ja. Alleen worden ze niet doorgevoerd. Ja, Ik moet ook denken aan België. De tijd dat uh, daar geformeerd werd, dat duurde Zo. heel lang. Uh, zaten maanden, ze zonder ja. regering en dat ging eigenlijk best goed, hè? Nou, weet je, dat is het. In, in mijn onderzoek heb ik België meegenomen. Eigenlijk met een soort gedachte in mijn achterhoofd van... nou, nou, nou, nou. Als eens, eens kijken wat daar gebeurd is... toen ze daar 18 maanden lang geen regering hadden en daar coalitie voor... En weet je, ik ben eigenlijk van mijn stoel gevallen van verbazing. Als je, als je daar goed kijkt wat ze gedaan hebben, hebben ze ontzettend veel. Die Belgen, die zijn snugger, jongen, in politieke besluitvorm. Dus je moet je voorstellen, het is een politiek systeem waar eigenlijk gewoon helemaal niks kan, hè. Dus die hebben niet alleen meer partijsysteem, maar die hebben dus ook nog federaal, gewest, gemeenschappen. Die hebben allemaal hun eigen bevoegdheden. Vervolgens hebben ze allerlei checks en balances... en wettelijke procedures ingebouwd. Het ja. gaat natuurlijk over Wallonië en Vlaanderen. Hè? Ja. Dus niks kan. Hè? En toch krijgen ze het voor elkaar. Weet je, die, die hebben dus 18 maanden lang demissionaire regering gehad. Hè? Net zoals in Nederland mogen alleen maar lopende zaken. Hè? Maar die hebben dus onderlopende zaken. Ze dus miljarden beslissingen genomen. Ik, eigenlijk moet ik mijn petje afnemen voor die Belgen. Die, zijn, als die politici die zijn zo slim daar. Je ziet het ook aan Van Rompuy. Hè? Dus die, die, dat zijn... Meesters in compromisvormen, overleggen, et cetera. Die zijn gewoon gepokt en gemaal in een systeem. waarin eigenlijk niks kan en ze toch iets voor elkaar moeten krijgen. Ja. Oogleraar bestuurskunde, het was interessant. Walter Kikker, dank. Oké, okay, goedemorgen. De Nationale Taptoe. Van 27 tot en met 30 september in Ahoy Rotterdam. Reserveer nu uw kaarten via nationaletaptoe.nl.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 Winkeldieven steeds vaker gewelddadig en oceanen verzuren sneller en sterker. Goedemorgen, het was half acht, ik ben Dorot Meegens. Winkeldieven die betrapt worden gebruiken steeds vaker geweld, zegt Detailhandel Nederland. Veel winkeliers durven zelfs geen aangifte meer te doen van winkeldiefstal. Winkeliers zijn soms bang voor repressijers. Als je weet dat die winkeldief agressief kan worden, dan laat je het soms toch maar lopen... He, met uh, gevoel voor je eigen veiligheid. Ja, en als je dan weet dat het lang duurt voordat politie ter plaatse zou kunnen zijn, dan uh, laat je het zeker uh, gaan. Detailhandel Nederland wil dat winkeliers eerder alarmnummer 112 kunnen bellen. als ze vermoeden dat er een diefstal gepleegd gaat worden. Nu kan het pas als de diefstal gepleegd is, zegt de brancheorganisatie. In Australië heeft Greenpeace actie gevoerd bij een Nederlands visserschip. De actievoerders probeerden te voorkomen dat het grote schip de haven van Port Lincoln binnenliep. Maar dat lukt niet, het schip ligt daar inmiddels. Vissers willen 18.000 ton vis uit de Australische wateren halen. Een goed voorbeeld van hoe het niet moet, vindt Greenpeace. Er is een ongelooflijke overcapaciteit in Europa. Er zijn simpelweg te veel schepen voor te weinig vis. En eh, om dat te compenseren zie je dat dit soort enorme visfabrieken... de hele wereld afstruinen om nog steeds vis te kunnen blijven vangen. Tropische storm Isaac lijkt mild te zijn geweest voor New Orleans. Er zijn gebieden onder water gelopen en een paar honderd mensen zijn geëvacueerd, maar er zijn geen berichten over dijkdoorbraken of slachtoffers. Deze inwoner van New Orleans vindt de investeringen voor het verstevigen van de dijken na de orkaan Katrina goed besteed. This is definitely a proof to, to us that the 11 billion dollars that they spent strengthening the levees was spent wisely.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 En de komende vier jaar 12 miljoen banen gaan scheppen. When Governor Romney asked me to om the ticket I said. is we De oceanen verzuren steeds sneller en in sterkere mate. Wetenschappers van onder meer de Universiteit Utrecht hebben dat aangetoond. Onderzoekers namen monsters uit de oceaanbodem. Daaruit blijkt dat de oceanen nu veel sneller verzuren dan vroeger. Dat komt door de uitstoot van CO2. Een hogere zuurgraad verstoort het leven in de oceanen. Opslagbedrijf Otfjel mag zes tanks weer in gebruik nemen. De tanks zijn door de Milieudienst Rijnmond en de Veiligheidsregio gecontroleerd en goedgekeurd. Eerder deze maand werden alle dertien tanks vrijgegeven. Eind juli werd het Rotterdamse tankopslagbedrijf vrijwel helemaal stilgelegd na een serie incidenten. En de Paralympische Spelen zijn van start gegaan. In Londen was gisteravond de openingsceremonie in het Olympisch Stadion. Koningin Elisabeth opende de Spelen voor gehandicapte atleten. Ik declare open de London 2012 Paralympic Games. De Nederlandse vlag werd tijdens de ceremonie gedragen door speerwerper Ronald Hertog. Er is dit jaar veel belangstelling er zijn 2,5 miljoen toegangskaartjes en die zijn bijna allemaal al verkocht. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van weer online. Vandaag een overgang naar koele weer wat gepaard gaat met bewolking en neerslag. Het weerbeeld is wisselend bewolkt met in de ochtend vooral in het westen van het land buien.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 En dit is de ANBW-verkeersinformatie. Op de A28 richting Utrecht rijdt het langzaam over 5 kilometer... tussen het hoevelaak en Leusden-Zuid. Korte video op de A50 vanuit Arnhem richting Os. Daar staat tussen Heteren en Knoopmet-Valburg twee kilometer. En op de A58 vanuit Breda richting Eindhoven... daar staat tussen Goorde en Boegestel 3 kilometer. Ziggo Zakelijk introduceert Office Plus...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 Half acht. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio in Journaal. Te volgen op internet via nos.nl. Alles over de campagne. Leest u op de campagne vandaag. Even naartoe klikken. Een nieuwe peiling met grote verschuivingen. De strijd op links is duidelijk nog niet gestreden e Roemer. Speelleider E-Mail Roemer. Roemer. Roemer. Partijleider e Roemer. Roemer. Roemer is dit te kloppen, man. Roemer ligt onder een vergrootglas. De SP staat al maanden hoog in de peilingen. Er zijn nieuwe peilingen. De nieuwste peilingen. Veel kiezers veranderen deze campagne van mening. De hele grote kiezersgroep is deze week in beweging gekomen. Dat zie je ook in die peilingen. De SP in de min ten opzichte van die van vorige week. Ze stonden op 38 zetels. Ik sta nu 30 in de peilingen. 8 zetels. Oh, dat vind ik me een Maar het is wel waar. Acht zetels in maar één wedstrijd. En ze gaan nu naar dertig zetels. Tja. En de ene peiling terug met vier zetels. En de andere met acht zetels. Vier minder bij Nipo. Acht minder bij één vandaag. Twee peilingen verliest die partij veel zetels. Fors verlies is dus een flinke klap. Desastreus. Nou, dat lijkt me nou wel weer een beetje overdreven hoor. Is dat nou puur dat debat van afgelopen zondag bij THL? Het heel? De eerste grote lijsttrekkersdebat. Lijkt mij, en Nederland nou eens uit, waarom u nou zo voor het verhogen van het eigen risico bent. Ik ben niet voor het verhogen van het eigen risico. U wil lichtgeld. geld? Er staat gewoon het verkiesprogramma. De Roemer deed dat inderdaad niet heel goed. Ik heb me daar even uit het veld laten slaan. Nou, de SP had sowieso een hele moeilijke week. We hebben natuurlijk een week gehad waarin alles er over ons heen kwam. Leidend voorwerp. Daar lijkt mij dit toch wel een klassiek voorbeeld van. Van de quote tot Elsevier, HP de tijd. De telegraaf die nu uh, in één keer twee dagen achter elkaar aan het bestje is. Die zeiden dat de SP een ramp was voor het land. En misschien ben ik de afgelopen dagen daar een beetje te lief over geweest. De SP-leider gaat het nu anders doen. Wat gaat u dan anders doen? Misschien een heel simpele, maar toch wel actuele vraag. Dat betekent dat we gewoon uh, de komende twee weken de roemer zegt dat hij beter zijn best gaat doen. Heb je er bovenal? Misschien wel twee. Er zijn nog twee weken te gaan. Alles is mogelijk. Luister maar naar Diederik Samson. Alles is mogelijk. Niks is zeker. Is nog, wat is het? Twee weken nu te gaan. Twee weken voor de verkiezingen. Absoluut nog niks te zeggen over hoe dit gaat aflopen. We gaan het afwachten. Zo is dat. We praten verder met politiek redacteur Joost Vullings. Joost, eh, nou, toch een wat opmerkelijke dag gisteren. SP-leider Roemer die openlijk toegeeft dat hij in het RTL-debat niet scherp genoeg geweest is. Dat is heel eerlijk, maar is het ook verstandig? Ja, er is zo'n zo oude uh, campagne-tegeltjeswijsheid die zegt... in een vlek moet je niet wrijven. Nou, Er wordt mee bedoeld, als het niet goed gaat, kan je er maar beter over zwijgen... anders maak je het alleen maar erger. Maar neem dat, dat RTL-debat. Uh, deskundigen waren de afloop van dat van debat... en het publiek waren eensgezind in een oordeel. Nou, Roemer was de zwakste, Samson was de beste. Nou ja, vervolgens krijg je twee peilingen. Het zat net al in het overzicht... Uh, vier zetels naar beneden, dachten naar acht zetels naar beneden... ja, dan weet je als partij, daar krijg je vragen over. En zulke zetelverlies kan je niet wegpoetsen met het argument... dat het valt onder de statistische foutmarge van opiniepeilers en je kan misschien nog een dag de camera's ontwijken... door in je bed te gaan liggen, maar dat hou je niet eeuwig vol. En ontkennen heeft ook geen zin om te zeggen... nou, ik, ik doe het wel goed, want die, die peilingen spreken dat toch echt tegen. Dus ja, wat, wat mij betreft is het wel zo charmant om daar maar eerlijk over te zijn. Ik zie ook niet zo snel wat je anders zou kunnen doen... maar hij heeft wel gezegd, ik ga het in de volgende debatten beter doen. Je hoorde het net hem zeggen, van, misschien ga ik er wel twee stapjes bovenop doen... Ja, daarmee verhoog je wel de druk op jezelf. Want iedereen gaat nu vanavond naar het volgende debat kijken. Hoe Emil Roemer het beter gaat doen. Bij Knevel en Van der Brink. Joost, want nieuwe ronde, nieuwe kansen. Iets nieuws horen we niet in die debatten. Dus het gaat echt puur om de kwaliteiten van de lijsttrekker. Hoe belangrijk zijn die debatten voor ze? Ja, die zijn echt verschrikkelijk belangrijk. Uh, het is natuurlijk ook voor een kiezer een ideale gelegenheid. Er staan er een, een hoop op een rijtje. Je kan ze goed vergelijken met elkaar. Dat zie je qua de kijkcijfers. Dat zijn populaire programma's. Uh, RTL uh, trok uh, zondag geloof ik 1,7 miljoen kijkers... En je ziet ook inderdaad het effect in de peilingen. Dus het is ook echt heel belangrijk. Uh, en dan is het debat zelf belangrijk, want daar kijken mensen naar... maar dan krijg je het commentaar na afloop. Uh, dat, dat, dat kleurt zo'n debat en dat kleurt de meningen van mensen. En de dag dan daar staan mensen bij het koffiezetapparaat. heb jij het debat gezien? Nee, dat heb ik niet gezien. Maar oh, joh, ik, die, die Samson was toch goed, zeggen ze dan? Nou, en zo krijg je een enorme sneeuwbal uh, die alsmaar groter wordt... het effect steeds groter wordt en dan krijg je herhalingen op tv... En eh, ja, dat maakt zo'n debat nog belangrijker dan die paar minuten dat het wordt uitgezonden. En ja, tijdens deze verkiezingen zweven 40% van de kiezers. Ik, ik merk het ook in mijn eigen omgeving. Heel veel mensen zeggen het is verschrikkelijk moeilijk om weer een keuze te moeten maken. Kortom, je kan ontzettend veel winnen en verliezen... In die, batten, in die debatten, in die debatten. Uh, maar ja goed, en je ziet ook dat het effect heeft. En er is heel veel mogelijk. Dus de SP kan nog terugkomen. En andere partijen kunnen omhoog gaan en omlaag gaan. Ja, en zo belangrijk zijn die debatten. Joost, niet alle partijen mogen altijd meedoen. Hè? Bij RTL mochten vier partijen meedoen. VVD, PvdA, PVV en SP. debat. Als die debatten zo belangrijk zijn. Dat je omhoog kan schieten of uh, flink kan vallen. Wat vinden de partijen dan uh, van het feit dat ze niet mee mogen doen? Ja, die, die balen daar verschrikkelijk van. Die snappen ook wel dat ze dat, ze dat niet kunnen, kunnen afdwingen om mee te doen. Maar neem het CDA en D66. Partijen die dan niet aan zo'n premiersdebat mogen meedoen... maar wel partijen die zichzelf groot genoeg vinden... om met de grote jongens te mogen meedoen. Ja, die vinden dat natuurlijk vreselijk. En, en die wijzen ook naar die peiling. Die zeggen, nou, we hebben dan wel geen schade geleden de afgelopen week. Maar we zijn ook niet echt van de grond afgekomen. En als we daar hadden gestaan dan hadden we een kans gehad om ons in de strijd te mengen. En ja, dat is nu niet uh, gelukt. Dus ja, vanavond is er weer een debat bij Knevelen van de Brink. En dan mogen CDA en D66 meedoen. En die zien dat ja, bijna als een soort start van de campagne. van wij gaan ons nu mengen in de strijd met de grote vier partijen. Mm -hmm. En uh, nou, dus dat, uh, dat, dat vinden ze echt heel belangrijk. En uh, nou, dus de hele dag zal je ook vandaag zien... die lijsttrekkers zijn, kan je moeilijk uh, in het openbaar tegenkomen. Iedereen is met zo'n debatvoorbereiding bezig. Uh, men neemt het allemaal buitengewoon serieus uh, en je begrijpt uiteindelijk uh, zijn ze vandaag heel erg met een succedante aan het voorbereiden maar vanavond staan ze dan uiteindelijk toch alleen in die studio ja. en moeten ze het alleen doen en dat begrijpt dat geeft heel veel druk voor deze heren. Daar kan ik me iets bij voorstellen. We gaan allemaal kijken. Joost Vullings dank je wel weer. Gaan we naar de sport. Tom van Teek, goeiemorgen. Eén goedemorgen. Een goedemorgen. Uh, wielrennen om te beginnen. Alberto ja. Contador moest laten zien of hij inderdaad ook de thuis zou kunnen winnen. Uh, tijdrit, Nou, kolfje naar zijn hand. Is Contador terug? Uh, ja, ja, Bijna. ja. Want hij werd tweede, dat is niet zo erg. Want de man die voor mij voormeinigde, Kesjakov. doet niet mee in het klassement. Maar velen hadden verwacht dat hij nog wel meer zou winnen. Hij staat ook tweede in het algemeen klassement. Op één seconde van Rodriguez, die heel goed reef voor zijn doen. Anderen zeggen, ja, Contador een half jaar helemaal niet echt de wedstrijden gereden. Het is een wonder dat hij zo rijdt. Nou ja, hij is er natuurlijk uh, echt wel terug. En uh, die hele Vuelta, wat we zeiden gisteren, nou, dan komt er eindelijk een beetje duidelijkheid. Nou, die is er helemaal niet gekomen komen, want die top 4, Rodriguez, Contador, Froome en Valverde, 1 seconde, 16 seconden en Valverde ook nog binnen de minuut. We krijgen nog een groot aantal aankomsten bergop. Bijvoorbeeld vandaag niet echt bergop, hele vlakke rit, maar dan de laatste 1800 meter, ineens een procentje of 9. En dan gaan ze met z'n vieren weer rijden om die secondes, want het gaat op secondes beslist worden. En Contador is een hele grote kandidaat, maar Rodriguez heeft gisteren wel een hele goede tijdrit gereden en met die aankomsten bergop is hij toch nog wel een beetje de favoriet, maar dat komt daardoor weer echt mee gaat doen in die rondes... en al helemaal meedoet, dat is wel duidelijk. Maar er kan nog een tandje bij, zeg maar, bij hem. Oké, okay. dat uh, geldt ook voor heel veel Nederlandse clubs vanavond... in het Europese voetbal, Europa League. Ja. Want we hadden het vanochtend al eventjes over loodzware opdrachten... voor uh, nou, bijna alle clubs. Behalve ja. PSV, hè? Ja, PSV heeft met 5-0 uitgewonnen van Zeten. Dat is een formaliteit, echt. Maar voor de rest is het vorige week donderdag eigenlijk helemaal misgegaan met een groot aantal Nederlandse clubs. Herenveen helemaal niet slechter dan Molde uit Noorwegen Ik kreeg heel veel kansen, maar aan het einde stond er 2-0 op het bord. En dat is een nare score. 2-0 achter. Moeten ze goed maken. Tijnoord, desastreuze eerste helft. Maakten ze het nog goed. werd 2-2 thuis. Maar spelen nu in Praag. Moeten een goal gaan maken. Moeten winnen, lijkt het wel. AZ 1-0 achter is niet zoveel, maar is toch een rotstand door die nul, die goal die ze niet gemaakt hebben. Dus als die Russen dan een goal maken vanavond, de Russen van Guus Hiddink, moeten ze er drie maken. En Twente, misschien nog wel het meest verrassend dat ze zo matig tegen Boerserspoor. gewoon een perkeurige club uit Turkije, maar ook geen grootsheid. 1-0 voor, daar leek niks aan de hand, maar toch ook 3-1 achter. En ja, waarom is het zo belangrijk? Uh, die clubs die moeten allemaal punten halen in die Europa League, want die punten tellen weer mee op lange termijn met hoeveel clubs je mee mag doen. Nederland heeft vorig jaar een heel goed jaar gehad met veel clubs. En als er vanavond drie, vier clubs uit zouden vliegen en we maar met één of twee clubs meedoen, dan wordt het heel moeilijk. Daar hoef je geen uh, wiskunde voor gehad te hebben om al die punten te halen. Kortom, het, is wel, uh, ja, het lijkt zo even, acht voor de Europa League. En financieel is die Europa League ook nog niet het allermeest interessante, maar voor het Nederlands voetbal is het wel een belangrijke avond. En uh, het zou wel eens een lastige, lastige, beetje zware zwarte avond kunnen worden. Tom, spreek ja, je morgen. het is niet anders. Nee. Er is onvrede over de Syrische Nationale Raad. Het rommelt daar binnen de Syrische oppositie. Dan gaan we zo over praten? Eerste verkeersinformatie bij de AWB John Hoka. De spits stelt er nog niet veel, echt veel voor. 20 kilometer in totaal. Langs de file op dit moment op de A2 vanuit Den Bosch naar Eindhoven. Daar staat tussen kloppend Vught en Bokstel 6 kilometer. En nog problemen bij de sporenwegen. Want tussen Maastricht en Heerle rijden geen treinen. Dat komt door een seinstoring. En de vertraging is daar meer dan een uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is 10 minuten voor acht. Bas Kotmani, een vooraanstaand lid van de Syrische oppositie, heeft zich afgekeerd van de Nationale Syrische Raad. Bas Kotmani legt de raad te weinig gewicht in de schaal in de strijd tegen het regime van president Assad. En daardoor is de raad niet geloofwaardig, vindt Kotmani. Ook zijn veel leden van de raad te veel bezig met hun eigen politieke agenda. Wij praten hierover verder. Dat doen we met uh, Arabist Leo Kwarden. Meneer Kwarden, welkom in de uitzending. Dag, goedemorgen. Kotmani heeft uh, weinig vertrouwen in de Syrische Nationale Raad. Functioneert die inderdaad zo slecht? Nou, dat is inderdaad waar. Het is een uh, samenraapsel van verschillende oppositiegroepen en figuren... die uh, inderhaast uh, elkaar is... Uh, geroepen en die zeg maar, die raad hebben gevormd afgelopen jaar, in augustus... Ja, toen de, de Syrische opstand uitbrak... en de hele wereld zich afvroeg van wie is nou eigenlijk de Syrische oppositie. Dus die groepen die gingen samenwerken. Maar ze kunnen er gewoon niet goed samenwerken. Ik bedoel, zelf heb ik verschillende leden ontmoet... ook van de uitvoerende raad van de Syrische Nationale Raad. En uh, ja, wat mij opviel is dat ze zelfs openlijk roddelen... en openlijk kritiek hebben op de andere leden. Wat natuurlijk niet goed is wanneer je naar buiten toe... een soort van uh, eensgezinde uh, gezicht wil tonen. Ja. En hoe kan dat dan, die oneenigheid, meneer Kwarten? Want um, goed, u zei het altijd, het is een samenraapsel natuurlijk ook. Maar ja, ze hebben toch een gezamenlijk doel. Ja, natuurlijk, het te, zeg maar, te val brengen van, van Assad. Maar onderling, ja, het, het, het blijft moeilijk. Het, uh, het gaat ook vaak om mensen, met name in de Syrische Nationale Raad, die al jarenlang niet in Syrië zijn geweest. Ik bedoel, ik sprak bijvoorbeeld een paar maanden geleden met een van de leiders binnen de raad van de Syrische Moslimbroederschap. En die man is al dertig jaar niet in Syrië geweest, moet je nagaan. Dus de mensen die op dit moment vechten, die, die jongens in Aleppo... en, en op het plat, platteland in Damascus, die waren nog niet eens geboren... toen deze man uit, uit Syrië vertrok. En De hele binding met, met Syrië is in, in, in feite weg. Die mensen zijn gevormd door de landen waar ze al die jaren woonden. Sommigen woonden in de Arabische wereld, sommigen woonden in Europa... anderen in Amerika... Uh, ze kunnen het gewoon niet eens worden. De grote kritiek op de ja, Syrische nationale raad, en dat is ook wat we van Basma Rotmani hoorden, is dat uh, het eigenlijk een soort van front is voor de, uh, de moslimbroederschap in Syrië die eigenlijk niet zo machtig is als uh, velen denken. Um, en en ja, daaromheen heb je nog wat andere figuren zweven. Ze mm. zijn uitermate ineffectief in het uh, steunen van de Syrische bevolking... en eigenlijk ook in het steunen van uh, het Vrije Syrische leger. Ja, want daarover gesproken, hè, het, het Vrije Syrische leger... dat zijn de mannen die uh, op de grond vechten tegen, tegen de troepen van Assad. Hoe verhoudt de raad zich tot het leger? Nou, officieel is er een soort van coördinatie tussen de Syrische Nationale Raad en het Vrije Syrische Leger. En voorziet de Raad de, het Vrije Syrische Leger niet van wapens, maar wel van geld waarmee ze die wapens kunnen kopen. En aan de andere kant zie je dat landen zoals Qatar en Saudi-Arabië, die, uh, die zeg maar, het Vrije Syrische Leger steunen... dat direct doen door middel van, van wapens, dus zeg maar, buiten de Raad om op opereren. En daarnaast is het nog zo dat je een heleboel strijdgroepen hebt in Syrië, waarvan sommigen zich dan, uh, moet je het zeggen, samenwerken binnen de, het Vrije Syrische leger, maar anderen helemaal niet. Dan heb je nog eens een keertje de moslimbroederschap... die officieel deel uitmaakt van, het vrij, van de Syrische Nationale Raad... die zijn eigen kanalen heeft met de rebellen in Syrië. Het is allemaal vrij cha chaotisch en niet erg goed gestroomlijnd. Ja, Dat is lastig. In Syrië, ja. Ja, last, lastig natuurlijk voor het Westen, want die heeft niet echt een goed aanspreekpunt. Uh, voor Assad natuurlijk goed nieuws. Want zo heeft hij niet een, een stevige oppositie tegen, zeg, verdeel en heers. Vertraagt dit de revolutie? Nou, niet, niet echt. Kotmani is een, een gerespecteerde vrouw in, binnen, binnen Syrië. Uh, ze is christelijk, ze is een uh, intellectueel, maar ze heeft geen werkelijke achterban in Syrië. Ze vertegenwoordigt niet een hele grote groep mensen of een stam of zo. Ze heeft in feite nee. weinig macht. Uh, dus zo, zo erg is het allemaal niet. Het punt is wel dat uh, Kotmani uh, niet al te lang geleden zei: van het moet heel praktisch zijn. Als we een overgangsregering willen vormen uh, die, uh, die Assad kan vervangen, moeten we ook samenwerken met mensen van de baaspartijen. Moeten we bijvoorbeeld ook samenwerken met iemand als Manaf Talas, dat is een boezemvriend van Assad... die onlangs uh, over overliep uh, naar het buitenland. Uh, ja, en dat zijn uh, geluiden die uh, ja, met name door de andere leden... binnen de raad niet uh, gedragen worden. Ja. Meneer Kwarten, hartelijk dank voor uw analyse. Ja. Goedemorgen. Ja, gedaan. Het NOS Radio Journal journaal overzicht. Er zijn aasgieren actief in de schuldhulpverlening. Dat is een uh, kop in het AD. Foute budgetcoaches en bewindvoerders storten zich op de snel groeiende markt van mensen met financiële problemen. Deze mensen raken daardoor nog dieper in de problemen. Het regent klachten, zegt de Nederlandse Vereniging van Schuldhulpverlening. Over hulpverleners die hoge kosten rekenen voor allerlei simpele handelingen. Woonwagenbewoners ontplooien op tenminste 60 van de 700 kampen in Nederland criminele activiteiten. Volgens de Telegraaf hebben de bewoners maling aan de overheid. Er is dus veel geweld en fraude, staat in een onderzoek van minister Spies van Binnenlandse Zaken, meldt de krant. De hoofdrolspeler in de vierbotenstrijd op de Schelling, rederij Eigenveerdienst Ter Schelling, EVT, kampt met grote financiële problemen, schrijft de Volkskrant. De rederij heeft een tekort van bijna 1,5 miljoen euro. De EVT probeert al jaren het monopolie van familierederij Doekse te doorbreken, die al bijna een eeuw de overtocht naar Ter Schelling in handen heeft. Het slechte financiële resultaat van EVT is te wijten aan hoge juridische aanloopkosten, zegt de directeur er weer op. 90% van alle nieuwe medicijnen levert niet of nauwelijks klinisch voordeel op. Dat ze dan toch op de markt komen heeft te maken met marketing en tekortschietend overheidsbeleid, meldt NRC Next. Farmaceutische bedrijven geven 20 maal meer uit dan marketing dan aan onderzoek. Vicevoorzitter van de Raad van State Piet Hein Donner... heeft aangeboden om de Tweede Kamer te helpen bij de kabinetsformatie. Na de verkiezingen moeten kamerfracties zonder tussenkomst van de koningin aan de formatie beginnen. Zo hebben ze zelf bepaald en zelf een informateur aanstellen. In trouw staat dat de Raad van State informeel aangeboden heeft... dat Donner een handje kan helpen. En leden van de SP willen uitleg van hun eigen partij... over de veranderde plannen om toch de AOW-leeftijd te verhogen... meldt het Nederlands Dagblad. De partij heeft steeds gezegd de pensioenleeftijd op 65... te willen houden. Maar het huidige verkiezingsprogramma is dat afgezwakt tot de wens de AOW-leeftijd in ieder geval tot 2020 te handhaven. Lokale en provinciale SP'ers zeggen hiervan niet op de hoogte te zijn gesteld. En Emiel Roemer uh, heeft zijn vijand opgezocht, zo lijkt het. Of andersom natuurlijk. Heeft een groot interview gegeven aan de Telegraaf. Hij zegt daarin dat het de beurt is aan de SP om te regeren. Het rommelt bij Roemer is de kop die de krant bij het gesprek plaatst. Eerst was de EP, SP in de peiling enorm populair onder kiezers. Maar de laatste dagen, we spraken er net over met Joost Zit de klad erin, schrijft de krant. Kim Kleister stopt nu echt met tennis. 29-jarige Belgische stopte eerder, werd moeder en kwam terug. Maar gisteren werd ze op de US Open in New York... in de tweede ronde al uitgeschakeld. En ze gaf haar laatste persconferentie. Nou. Dat hebben we nog even laten horen. Maar dat is te goed. Oh, er You look happy about that. Yeah. No. Are we that bad? No, no, no. Oké. Okay. Kipkleisters, dus. Ze speelt nog één toernooitje om afscheid te nemen in Antwerpen. Meer over de US Open trouwens straks vlak voor half negen. Uitslagen en analyses van Marcella Meskel. Radio 1 en de Tweede Kamerverkiezingen 2012.